Het is 8 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Brazilië hebben tienduizenden vakbondsleden... het werk neergelegd voor een dag van nationale strijd. Zijn ze betere werkomstandigheden en een kortere werkweek. Ook willen ze dat het openbaar vervoer, de gezondheidszorg... en het onderwijs worden verbeterd. Vakbonden hadden opgeroepen tot de 24-uur-staking. In 14 provincies zijn snelwegen... en andere belangrijke verbindingswegen geblokkeerd. In verschillende havens zijn blokkades opgeworpen bij de toegangswegen. Verder wordt er gestaakt door leraren en ziekenhuispersoneel in Brazilië. Een vliegtuig van Ryanair is vorig jaar zonder toestemming vertrokken vanaf Eindhoven Airport. Dat kwam door een reeks fouten van de bemanning, Ryanair en de verkeersleiding, zegt de onderzoeksraad voor Veiligheid. De Boeing draaide op de startbaan 180 graden, terwijl dat niet mag. De verkeersleiding zei erop dat de piloten contact moesten opnemen, maar die begrepen dat verkeerd. Ze dachten dat ze toestemming kregen om op te stijgen toestel van Ryanair vertrok trouwens zonder problemen van Eindhoven naar Londen. Minister Dijsselbloem van Financiën noemt de bonussen van in totaal 33 miljoen euro aan de Robeco-top ongepast en in strijd met de huidige tijdgeest, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De minister komt na de zomer met een wetsvoorstel om zulke beloningen in de financiële sector onmogelijk te maken. Ook wil hij dat de Nederlandse bank geen ontheffingen meer verleent voor zulke bonussen, zoals in het geval van Robeco gebeurde. Eenvoudige gebruik van de OV-chipkaart door eenmalig in- en uitchecken... is voorlopig niet haalbaar. Volgens de commissie die dat onderzocht... zitten de vervoerders totaal niet op één lijn. Ze komen er niet uit hoe ze het vervoersgeld onderling moeten verdelen... als iemand voor een rit met verschillende vervoerders... maar één keer hoeft in- en uit te checken. De vervoerders weten ook niet wie dan verantwoordelijk zou moeten zijn... voor de controle van de reizigers. Het weer vanavond en vannacht, meer bewolking. Vooral morgenochtend mogelijk wat motregen bij maximaal 21 graden.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 Zomerse gesprekken over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week, successen van 2013. Met Margreet Reentjes. Ja, goedenavond, Johan Willemstein. U bent de marsleider van de Vierdaagse in Nijmegen. En, uh, het gaat deze week over... Uh de mensen achter het vertier, het zomersvertier, de organisatoren... en dat bent u van de Vierdaagse. De 97 ste keer dat de Vierdaagse wordt gelopen. 46.000 wandelaars lopen van dinsdag tot en met vrijdag volgende week... dus 30, 40, 50 kilometer per dag. Dat is niet mis, hè? Ja, dat is, een, dat is een hele uitdaging. En dat doe je ook niet, dat doe je ook niet zomaar zonder een beetje voorbereiding. Nee, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst praten over het nieuws wat u opviel deze dag... Ja, vandaag uh, kon dat natuurlijk maar één ding zijn. En dat was de wolf in Nederland. <laughs> ja, de wolf. Ik, ik bedoel, uh, uh, ik vind het te verhaal apart. Ja, want uh, het nieuws nu, het allerlaatste nieuws is, is... dat het toch geen wolf is waarschijnlijk. Of dat hij nou, nee, neergelegd is. Ja, he? precies. precies. En maar het begint natuurlijk al heel snel met um, uh, een wolf... 100% dood, althans daar ga ik vanuit. Maar 98% of het wel een wolf is, na twee, drie dagen onderzoek met buitenlandse geleerden erbij. Dat heeft, ja, toch moeilijk om zo'n wolf te onderzoeken. Um, ja, en dan, en dan uh, wat je dan ziet gebeuren is dat, dat Half Nederland uh, zich ermee bezig gaat houden. Um, um, in de natuurbescherming en, en in de schapenhouderij. En uh, politici vanuit hun recess uh, bemoeien zich ermee. Er wordt inmiddels al wet en regelgeving gemaakt. Um, mag een wolf worden afgeschoten. Nou, alleen als die bij voortduring schapen doodbijt. Ja. Um, maar en dan deze, en dan deze apporteur. Ik vind het fantastisch. Ja, want de fauna-beheer heeft nu uh, gezegd... waarschijnlijk is het een, uh, ja. he, is het een grap, ja. is hij daar neergelegd... want hij had ook een bever in zijn buik ja. als laatste maal. En dat kan eigenlijk niet uh, hier in Nederland op die nou, manier. Dat wisten we allemaal natuurlijk uh, voor, vandaag, voor vandaag nog niet... Maar, dat het een grap zou kunnen zijn, heb ik al heel veel om me heen gehoord... tot en met het moment van de dierentuin... In, in, in, ik zou maar zeggen, die zich er nog een beetje voor schaamde... om naar buiten te komen dat er eentje was weggelopen. Mm. Uh, maar ik vind, ik vind het helemaal, een, een mooi verhaal. Vind ja. een verhaal en waarom mij, die, vindt u het zo mooi? Nou ja, um, uh, vanwege die, die, die koude drukte aan de voorkant... Um, waarbij ik dan altijd nog zoiets had van... joh, een zwaluw maakt ook nog geen zomer. Hè, en hij is bovendien dood. En misschien 2% ook nog niet eens een wolf. Um, ja, en dan deze apotheose. We hebben, te midden van alle ellende en bezuinigingen ja. en, en dergelijke ja, nieuws. Lekker Holland. Nieuws. En uh, in uw persoonlijk leven? Ja, dat ligt iets breder, maar um, um, ik kom er toch niet onderuit om te roepen dat ik eind, eind oktober voor de tweede keer grootvader ga worden. En dat vind ik het, het persoonlijke nieuws van het jaar, mag ik wel zeggen. Ja, geweldig. Want hoe, hoe was het om grootvader te worden? Ja, de eerste keer uh, vond ik dat al heel bijzonder. Um, dat is inmiddels 2,5 jaar geleden. Um, en ik vind het nog iedere dag heel bijzonder. En, en ja dit moment gaat het nu voor de tweede keer nog eens gebeuren. Dus, dus... Want wat brengt het u? Groot... Een kleine dochter. Ja. Maar wat brengt het u in, in, voor uzelf bedoel ik uh, om grootvader te zijn? Ja, ik, ik, het is een hele andere beleving dan ik me kan herinneren... van toen ik zelf kinderen kreeg. Maar het is toch iets bloed van mijn bloed of zo. Of, of dat je je eigen kinderen nu ineens in die oude rol terecht ziet komen... Um, um, het, ik, ik heb het twee jaar geleden het mooiste moment gevonden. Ik ben heel erg met mijn Vierdaagse bezig. Um, maar ik schrijf alles weg als het hierover gaat. Ja? Ja, absoluut. Mooi. De Vierdaagse, u zei het al, die gaat uh, dinsdag van start. En daar hoort dit lied bij. Wat, ze zingen. wat zingen ze nou toch? Ja, ze zingen iets in de sfeer van natuur gaf ons een motor mee van het allerbeste merk, gaf ons een hart een longenpaar, gezond gaf goed en sterk. En dan komt er nog achteraan eh, ook nog een paar flinke benen, een groot geluk op aard. Um, maar dat is het eerste couplet. En het tweede couplet is eigenlijk um, het veel bekendere couplet. Wij lopen de vierdaagse mee, vol levenslust en moed, zoals u dat zingen? tweede couplet. het zingen? Ja, ik kan het zingen, maar dat ga ik denk ik nu niet doen. Um, dat ga ik volgende week overigens een paar keer doen. Wel, hè? wel, hier wel. Daar zijn diverse momenten voor. En op de een of andere manier overleeft dat lied. Ik bedoel, het is een lied uit de dertig jaren. Um, ja, en in Vierdaagse omgeving wordt het, uh, wordt het uh, nog volop en luidkeels verzonnen. Ja, wat voelt u als u het ziet? Um, dan moet de Vierdaagse Week er wel zijn... Want als ik het in februari zing, voel ik er niet heel veel bij. Maar dan, ja, dat, dat is voor mij in de Vierdaagse Week... wat de rest van het jaar het Wilhelmus voor mij voor en met mij doet. Het. Ja, dat geeft het gevoel van, van um, verbonden. feestelijk, verbonden, um, ceremonieel. Het is, het is een mengeling het is van alles. dat alles. Ja. Ja. U bent, u heeft een prachtige titel, u bent de Marsleider van de Vierdaagse. Dat, dat klinkt als iemand die voor het roepen uitloopt met, met een vaandel in zijn hand. Ja, dat dacht ik al dat u, dat u die opmerking zou maken. Nou ja, eh, zo klinkt het ook, maar in de praktijk is het niet zo. Ik nee. loop niet voorop, eh, gevolgd door 45.000 eh, wandelaars. Eh, maar ook dat is een term die dateert van, van tussen beide oorlogen, schat ik zo in. Waarvan we een paar jaar geleden hebben gezegd... Joh, is dat nou nog iets van deze tijd? Ik ben bestuursvoorzitter van de stichting die, die, die, die Vierdaagse organiseert... We hebben een paar jaar geleden ook geprobeerd daarvan af te komen... door over een general manager te gaan spreken... En maar dat werd niet geaccepteerd. Het werd in Nijmegen niet geaccepteerd. Het nee. wordt door de wandelaars niet geaccepteerd. Het wordt door het de media moet. niet geaccepteerd. Dus ik heb me er bij me neergelegd. Ja, Eén week de in het jaar. Ja, ben ik ja. maar ja. ja, U organiseert het. U bent de opperchef eigenlijk, hè? Ik ben eindverantwoordelijk. U bent eindverantwoordelijk. Waar, waar moet u nou aan denken bij het organiseren van die vierdaagse, waarvan ik heb begrepen dat u daar gewoon het hele jaar door een fulltime baan aan heeft? Ja, dat is correct. Wat. wat wat moet u doen waarvan u denkt... Dat, oh, dat ik denk, oh, nou ja, dat wist ik niet hoor, dat dat moest gebeuren. Nou ja, ik, ik denk zulke verrassingen kan ik, kan ik u niet meegeven. Want, want als u aan een, vier, een wandelvierdaagse denkt... dan um, is het ook heel logisch om te denken dat we wegen ter beschikking moeten hebben. Um, um, iedere dag en dan niet iedere dag dezelfde bij voorkeur. Dus uh, dat betekent dat wij met, uh, met de twaalf gemeenten... Um, waar, we, waar we doorheen lopen, maar dus ook drie provincies... met Rijkswaterstaat, de natte en de droge soorten, de wegen en de, en de rivieren. Want daar moeten ook afspraken over worden gemaakt met brandweerpolitie. Um, in ieder geval de afstemming nodig hebben over uh, waar lopen we. Ja, u het wat af het hele jaar. Ik vergader me helemaal gek. Het ja. kan, kan niet waar zijn in de sfeer van een sportief evenement, maar het is wel zo. Ja. Um, Um, en, dan, en dan zit je alleen nog maar aan die, aan die, basically, als het gaat over parcoursen... maar ook over voorzieningen langs die parcoursen. Um, we hebben een fantastisch partnership met, uh, met uh, Nijmegen vanzelfsprekend... Ja. maar ook bijvoorbeeld met Defensie. Maar is het een soort regelneverig, uh, dat u denkt... heerlijk als het allemaal loopt, als ik het ja, allemaal ja, dat voor is het elkaar Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik doe dat overigens niet alleen nee, natuurlijk. Nee, uiteraard, he, voor, he? Ja. Uh, Maar zo zitten we wel in de war... En, uh, je, ons bestuur is eigenlijk ook een beetje directie. Hè. We staan graag met, uh, met uh, zoals dat plotweg gezegd heeft, met, met de poten in de moller. Mm. Uh, dus we vinden het leuk om, uh, om iets aan beleid te doen. Om over een paar jaar heen te kijken en te zeggen waar groeien we naartoe met dat evenement. En tegelijkertijd ook om, uh, om bij wijze van spreken de richtingspijlen voor de wandelaars aan de, aan de lantaarnpaal te hangen. Ja ja En ja, dat, dat, dat, dat is dan ook een clubje mensen die uh, veelal uh, klaar is met werken... de tijd daarvoor heeft om, uh, om dat u. te doen, zoals ik. Ja. Is dat nou wat u zei, hè? Die, die, die titel, die marsleider, dan mag ik niet aankomen? Want dat is traditie. In... Is dat nou typerend aan die Vierdaagse? Traditie? Ja, ja zit, uh, daar zit heel veel traditie in de Vierdaagse. Uh, er zoals? zit traditie in de sfeer van kom niet aan die parcoursen. Um, um, wandelaars hechten daaraan, maar ook aanwonenden hechten daaraan. Er zit traditie in um, het prestatieve element. Je bent als deelnemer verplicht uh, 30, 40 of 50 te lopen... naar gelang van, um, van uh, uh, uh, leeftijd en geslacht. Um, geslacht? Uh, ja, ook. Hoezo? Uh, uh, uh, wij verplichten onze uh, mannelijke deelnemers... tussen de 19 en de... Um, en de 50 jaar om 50 kilometer op een dag te lopen. Dames hoeven dat in die leeftijdscategorie niet. Oh, dat is okay. eigenlijk het enige verschil. Hè. Mm. Maar dat is een oude, oude dat... traditie. Ja, dat is een hele oude traditie. Um, maar goed, dat wordt ook nog wel gevoed door, uh, doordat we daar uh, eens in de zoveel jaar overleg over hebben met ja. artsen, met, met inspanningsfysiologen. Maar beschuldig me nou niet gelijk van, nee hoor. Uh, van uh, discriminatie nee, op verslag. Nee, het geslacht. verrast me enigszins, maar maakt niet uit, ga door. De over, dames die 50 willen, die mogen dat oh, wel. Okay, dat goed, is, dat ja. is een keuze. Uh, nou goed, het lied wat u zo, zo net hebt gehoord zit in die traditie. Um, um, iedere zondag voorafgaande aan de Vierdaagse Week. De Vierdaagse mis in de Stevenskerk in Nijmegen. Ook zo'n traditioneel ja. element. Um, ik was eergisteren in de bossen, net buiten Nijmegen, waar het militaire kamp werd gebouwd voor de... 52e keer, denk ik. Ja, en we houden het allemaal bij in statistieken. En, en uh, we vieren ook regelmatig weer een lustrum. Ja. Want um, u heeft uh, de Vierdaagse, neem ik aan, toch een aantal keer gelopen. Hè? Ja, ik, Hoeveel heb keer? Hem, ik heb hem uh, 13 keer gelopen, waarvan 12 keer uh, uit. En één Met keer succes. niet? Nee, één keer niet. Why? Dan. Ja. Um, ik, moet, ik moet eerlijk gezegd toegeven dat dat... Uh, dat dat mijn dertiende poging was. Wat is in het getal dertien? Ik weet het niet, maar een mentale dip. Niet meer dan dat. Wat gebeurde er dan? Nou ja, um, um, um, je, loopt, je loopt... Ik liep uh, net Nijmegen nog niet uit op de tweede dag dat jaar. En ik liep eigenlijk al een uurtje van... Uh, wat zit dok? Uh, hier hebben ze hier nou geen auto's vooruitgevonden. Uh, waar ben ik mee bezig? En het was echt een mentale dip. Ik mankeerde helemaal niks. Maar ik ben in ieder geval wel na vijf kilometer... Um, nadat ik tegen mijn vrienden had gezegd dat ik mijn, uh, mijn veters niet goed had gestrikt... even in een bushokje gaan zitten. En toen de bus langskwam, um, toen zat ik ook in die bus. Ja. <laughs> da. Maar dat was de laatste keer dat u meegedaan heeft? Ja, ja. ja, ja. Want die, al die keren daarvoor, die twaalf keer... die dertig, veertig of vijftig kilometer die u toen gelopen heeft... wat is dat voor trans waar je in komt? Hoe is dat om dat mee te lopen? Um, als je niet voor wandelen houdt, moet je het niet doen. Nee. Uh, dat, dat moet helder zijn. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je in die melee zit... In, uh, raak je ook in een soort van euforie... Um, um, um, als het gaat over hoe mensen met elkaar onderweg zijn. Hoe dan? Um, um, ja, je bent onderweg. Er wordt gezongen, er wordt gelachen. Um, uh, als je wat langer onderweg bent, wordt er pijn geleden. Um, en, dan, en dan heb je mensen die zeggen... Joh, kom op, uh, loop even een stukje met mij mee. Of... Je zegt zelf tegen iemand anders, tegen iemand anders kom op, lopen ze een stukje met mij mee. Um, in de ontbering wordt saamhorigheid heel snel uh, geboren, uh, zeg ik altijd. En um, dat zie je dus in die vierdaagse ook gebeuren. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, in onze max-serie Zomers Vertier en de mensen daarachter praat ik vanavond met de Marsleider van de Vierdaagse van Nijmegen, Johan Willemstein. Um, ja, en die Vierdaagse is onlosmakelijk, u zei het al, verbonden met militairen. En die klinken dan zo. Goedemiddag! Goedemiddag! Verstaakt verstaak Hous ook niks van wat zij zingen. Nou, oh, zij riepen iets van... your left, your left. Um, en dat wil dan zeggen... Op het moment dat ze de linkervoet... Ja, de linkervoet, met z'n allen. Dus, ja. ja, een echte Mars. Een echte marsjeel. Want het is maar. ooit begonnen met die militairen, toch? Die Vierdaagse? Uh, ja. ja uh, maar dan moeten we heel lang terug in de geschiedenis. Naar, naar 1909... Uh, uh, is daar een initiatief geweest... van een toenmalige luitenant... Overigens in samenspraak met een, een hele groep deftige heren die zich in die periode zorgen maakten over de conditie van, zoals ze dat heette, den Nederlandse jongeling. Um, en die hebben wat toen heette de NBVLO opgericht, de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Um, uh, en eigenlijk is dat een, een koepel waar een aantal sporten zich uh, onder verzamelden, met als doel om die conditie op te vijzelen. Dat is een soort testcase eigenlijk, of je geschikt was voor, uh, voor militair zijn? Onder andere, onder andere. Maar het ging natuurlijk ook de, uh, over, de, over het algemeen welzijn in Nederland, zal ik maar zeggen. En, uh, nou, om een lang verhaal heel kort te maken. Alle andere takken van sport zijn onder die koepel vertrokken in de loop van de jaren en zelfstandig gegaan. Het is eigenlijk een soort van voorloper van wat we nu de Nederlandse Sportfederatie noemen. NOC, maar dan NSF, hè, mm -hmm. het tweede stukje. En dat wandelen is daar, is daar, is daar achter. Overgebleven. Ja. Want als we het hebben over 1999 en de jaren dat u zelf meedeed. Zag het er heel anders uit? Was het heel anders? Nou, dat denk ik wel. Nou heb ik zelf in 1909 nog niet meegedaan. <laughs> nee, maar dat mag ik hopen. Ja. Ik ben in, uh, in 1966 begonnen bij de 50ste Vierdaagse. Ik weet niet meer precies hoeveel deelnemers we toen hadden. Maar ja, als het er in 1909 een paar honderd zijn geweest... die cijfers heb ik nou niet zo paraat... dan waren het er in 1966, uh, ik denk, 20 tot 25.000. Dus dat is, het is qua schaal is natuurlijk heel erg gegroeid... Tegelijkertijd in 1909, eigenlijk tot 1925... werd die Vierdaagse um, op meer plaatsen tegelijk in Nederland gehouden. Um, en in 1925 zeiden mijn voorgangers... Um, weet je, we, we doen dat voortaan alleen nog maar in Nijmegen... omdat we daar ervaren dat niet alleen um, de autoriteiten in de stad... maar ook de, de burgerij in Nijmegen en in de omgeving... Uh, gewoon heel openstaan, heel gastvrij zijn... ons binnenhalen met muziek... En, wij kiezen voor Nijmegen, daar doen we voortaan. Ja. En dat is vandaag de dag dus nog steeds zo. Ja, ja. En was alles toelaatbaar? Of, want he, die militair ging natuurlijk in hun pak, in hun militaire uniform. pak. In het uniform, precies, zo heet dat. Uh, en de mensen zelf, mochten die meteen in hun sportje nu? Uh, ja, voor zover dat, voor zover dat in, uh, in die tijd uh, gebruikelijk was om in een nu te lopen. Nou, dat heb ik zo scherp niet, niet op mijn netvlies. Eén ding weet ik wel zeker. Vanaf uh, de allereerste dag stond er in de reglementen dat, het, dat, men, uh, dat men zich oorbaar dient te kleden. Hm. Waaraan wordt toegevoegd dat tenminste het bovenlichaam bedekt dient te zijn. Dat is ook vandaag de dag nog deel uitmakend van het reglement. En ik, zeg, en ik zeg tegen mijn collega die de juridische zaken en dus ook de reglementen voor zijn rekening neemt. Nog ieder jaar. Waarom er nou nog steeds geen bepalingen zijn als het over het onderlichaam gaat. Maar dan krijg ik een brede glimlach terug. En, en Maak je, dat... je daar maar geen zorgen over? Bedoel? Nee, dat kan natuurlijk. Nou is het zo? Um... Dat, uh, als u zegt, hè, het bovenliggen moet bedekt zijn... dan denken we ook natuurlijk aan periodes dat het heel warm is... en dat mensen denken, bof, alles uit. Ja. En dan denken wij natuurlijk ook aan die, uh, ja, die, die tragische Vierdaagse in, uh, in 2006. Want toen was het natuurlijk heel erg heet. De Vierdaagse van Nijmegen is voor morgen afgelast door de hitte. vielen er twee doden en is er één nog steeds een levensgevaar. Er worden in totaal 250 tot 300 mensen onwel... van wie er 30 naar het ziekenhuis werden gebracht. In de loop van de middag worden de wandelaars steeds stiller. Bevangen door de hitte, zonder een zuchtje wind. De organisatie zegt nu wel te hebben geweten dat het 2,33 graden zou worden... maar niet dat er totaal geen briesje zou staan. De organisatie baseerde zich op informatie van internetsites... die allemaal temperaturen van rond de 32 graden voorspelden. Net als Marjon de Hond, de avond voor de Vierdaagse. Ja, warm was het zeker. Vandaag op sommige plaatsen al 32 graden. En je zult maar die vierdaagse moeten lopen vanaf morgen. Ik zou het in ieder geval niet doen. Dat zijn Marion de Honten in de tijd in 2006. U zat toen uh, in het bestuur. U was uh, niet de marsleider in de tijd in 2006. Heeft u nou nog nu contact met de nabestaanden... van die twee mensen die uiteindelijk zijn overleden? Op dit moment uh, niet meer. We hebben dat contact uh, nog een aantal jaren uh, gehad. We hebben ook uh, ieder jaar... Uh, net voorafgaande aan de Vierdaagse, uh, op de zaterdag ervoor... Uh, een bloemlegging bij het monument... Uh, wat in 2000, eind 2006, begin 2007 op onze startlocatie is, uh, is uh, verschenen... Um, uh, ter nagedachtenis, overigens ter nagedachtenis van... allen die in de strijd van de Vierdaagse het, uh, het leven hebben gelaten. Ja, dat klinkt misschien wat bombastisch, maar... Um, uh, daar komt het wel op neer. Want er zijn meer mensen uh, gestorven? Ja, dat gebeurt in de loop van de jaren uh, diverse keren. Uh, soms weten we het, soms weten we het ook niet. Uh, uh, daar komen mensen smorgens niet meer op... omdat ze, ze smorgens ook niet meer wakker zijn geworden. En dat, dat krijgen we niet altijd mee. Uh, maar dat kan ook niet anders in een populatie van 45.000 mensen. Uh, uh, ik woon in een dorp waar minder mensen wonen... en waar iedere dag de ambulances bij mij voor de langs langskomen. Dat is, dat is onder zo'n populatie nu één keer... Uh, uh, of je het nou wilt of niet, dan toch aan de orde. Um, maar we hebben nog uh, door de jaren heen dat contact uh, gehouden. Uh, uh, de, uh, beide families ook steeds bij die bloemlegging uh, uitgenodigd... tot vorig jaar, als ik me goed herinner. Um, omdat we na overleg met beide families uh, tot de conclusie kwamen... dat... Um, uh, dat, we lang genoeg, dat zij lang genoeg bij die bloemlegging aanwezig waren geweest... en ze het graag ook wilden ja. afsluiten. Ja. Maar... Nou, is het zo dat er een, een onderzoek uh, destijds is geweest... ook naar de rol hè, van, van de organisatie, de, de commissie Hermans... en die oordeelde toen dat de organisatie geen blaam trof. Is het zo dat u um, zich verantwoordelijk heeft gevoeld daarvoor? Nou ja, um, um, in die zin... Je bent organisator, dus je kunt niet zo alle verantwoordelijkheid aan de kant schuiven. Um, kijk, dat de vierdaagse is overigens toen niet afgelast omdat er twee mensen zijn overleden. De vierdaagse is toen afgelast omdat de hulpdiensten na de eerste dag zeiden: wij kunnen zo'n inspanning als ja. vandaag niet nog een nee. tweede garanderen. Dat is gewoon te heet en luisterend naar de weersvoorspellingen van dat moment... zou het de tweede dag misschien nog wel ja. drukkender, nog wel warmer ja. worden. Ja. En dan ben je aan het spelen met, uh, met, uh, de, met de gezondheid van je deelnemers. Maar u persoonlijk, dus... voelt, u, voelt u zich... Want hey, bedoel, uiteindelijk is er zo'n commissie geweest die heeft gezegd... Ja. ja, ze hebben niks fout gedaan. Er zijn wel aanbevelingen geweest. Ja. Hè? Meteoroloog moet jullie nu ook uh, erbij betrekken. Maar u persoonlijk, heeft u persoonlijk het gevoel gehad dat u iets fout gedaan had? Nee. Nee, dat, dat hebben we overigens uh, uitgebreid ook uh, en tot lang na die vierdaagse met elkaar gewisseld. Hè, in de, in de, de bestuurssamenstelling van, van dat moment. Uh, om onszelf die vraag te stellen. Uh, maar, het he maar het heeft ons er wel toegebracht dat we uh, na 2006, en er, zijn, en er zijn twee onderzoeken geweest. Uh, uh, dat, dat we op zich blij zijn met ons treft in die zin geen blaam. Maar wel scherper de grenzen zijn gaan opzoeken van uh, uh, waar, eind, waar begint je verantwoordelijkheid als organisatie, waar houdt die op? Uh, waar begint de individuele verantwoordelijkheid van de deelnemer en waar houdt die ja, op? Ja, en zijn, en want... aan de andere kant, waar begint de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en waar houdt dat op? En uh, die grenzen zijn we dus veel scherper gaan opzoeken. Ja, dat want heeft... zijn er nog meer dingen, die, behalve die meteoroloog die jullie dus erbij moeten betrekken, nou, zijn er ja. nog meer dingen veranderd? Nou ja, um, um, ik bedoel, we hebben niet alleen een meteoroloog... maar we hebben ook een inspanningsfysioloog en een crisiscommunicatiedeskundige. En, en um, um, um, nou, nog een vierde, Nog ben ik even kwijt. Een um, um, um, professional binnengehaald in de organisatie... om te zeggen van, van hoe kunnen we dat... in termen van advies en assistentie beter aanlopen. Ja. Als ik kijk naar, um, laat ik het iets algemener maken... in 2006... 2005, 2006 hadden wij, denk ik, 50, 60, misschien 70.000 euro... in onze begroting op openbare orde en veiligheid. Ja, dat is inmiddels meer dan een half miljoen. Ja, ja. Maar u uh, had er ook nog wel zin in om het te doen, om het te blijven? Nou, dat, die zin hebben we, die hebben we moeten maken. Um, er waren verschillende onder ons... Uh, als ik zie wat, er, wat het doet met de, met de natuurlijke nabestaanden van overledenen... als ik zie wat het doet met mensen die, die daar een heel jaar naartoe geleefd hebben... er soms heel lang voor gespaard hebben om één keer uit Japan te komen en dan mee te kunnen doen... als ik zie wat het doet met wat het deed met onze 700, 800 vrijwilligers... die we ook in de nacht erna naar huis konden sturen... op een paar na die nog, die nog mochten helpen met opruimen... Uh, het was onze negentigste editie, dat had een hele feestelijke moeten zijn en het en het ja dat stortte in als een kaartenhuis. Um, dus na afloop zaten wij daar echt niet uh, fris nee. en vrolijk bij. In de nee. zin van, kom op jongens, uh, we gaan de 91ste ja. nu organiseren. Maar de, goed, er was een traditie, een, een jarenlange traditie. Hè? En, en dus uiteindelijk heeft u vastgehouden daaraan. En is het dus nu inmiddels de 97ste. Ja, dan groeien we langzaam naar de 100ste. Ja. Ja. En is ook, hebben we even gekeken op het, uh, op het weerbericht volgende week... in de 20 graden geen centje pijn, toch? Dat gaat nee, goed, hè? Nee, nou overigens, we zitten nu nog een paar dagen aan de voorkant... Um, Um, drie dagen van tevoren, dan wordt, wordt de voorspelling wat betrouwbaar door. En onze meteoroloog die gaat ook in de directe omgeving van Nijmegen... met zijn weerstations aan de slag. Maar wat ik er nu van weet, is het... Uh, de afgelopen drie dagen lopen ook die voorspellingen alweer ja, ja. verschillend. Maar 5 26 graden wordt er nu ja. gezegd en zeggen van, oké, okay, dan maken wij ons nog even niet ongerust. Nee, u uh, kijkt totaal anders waarschijnlijk naar het maar weerbericht. De, maar de draaiboeken liggen klaar om ieder Altijds. scenario aan ja, te pakken. Snap ja. Het. Ja. Nou, is het vakantietijd, uh, deze zomerserie hè, in de vakantietijd. Is er nou een, een wandeltocht waarvan u denkt in binnen- of buitenland... die wil ik ooit nog doen? Hey, ja, nou... Uh... Ik denk niet specifiek. Ja, ik wil die vier dagen nog wel een keer lopen. Uh, als, ik, uh, als ik klaar ben met deze klus. Ja, uh, maar dat... Gaat u toch ja, een keer lopen? Ja, die dertiende lopen? keer, die, uh, die, ik moet me nog een keer referencieren. Dat, ja. dat moet helder zijn. Maar ik, uh, ik uh, loop in, in overige gedeeltes van het jaar zelf nog, nog regelmatig. Ik wandel in binnen- en buitenland. Ik heb mijn ultieme wandelmoment in 2010 beleefd door naar Santiago de Compostela te lopen. Ja, of je nou nog een wandeluitdaging hebt die daar bovenuit stijgt, ik kan hem zo 1, 2, 3 niet zeggen. Want verhinden. hoe bijzonder was dat? Ja, als je, als je van wandelen houdt en de tijd hebt, dan moet je dat een keer gedaan hebben. Want wat ja. gebeurt er? Ja, eh, ik zal niet zeggen, je komt anders terug. Dat, eh, dat vind ik nou weer overdreven, maar... maar... Het is wel zo. Ja, <laughs> ik ben overigens zonder veel verwachtingen vertrokken... en eh, beleef dan toch onderweg eh, het een en ander... zodanig dat je zegt, van, joh, dat had ik aan de voorkant niet gedacht. Maar wat dan? Nou ja, um, um, het twee à drie maanden, zolang dat voor mij geduurd heeft... weg zijn van, uh, van huis en haard. Ik had mijn vrouw wel in de buurt, maar verder weg van huis en haard. Um, geen vergaderingen, geen dossiers... Uh, alleen maar bezig zijn met iedere dag ongeveer 25 kilometer, een goede douche, een goed glas wijn en verder geen verantwoordelijkheden. Um, het ook samen ontdekken, ik bedoel hoe lang is het geleden, dat, ik, dat wij samen uh, twee, drie maanden weg waren. Dat er niet iemand zei ik moet vanavond naar een vergadering of ik moet straks naar mijn werk of ik moet... Um, ja, het, het, het heeft, ik ben niet om religieuze motieven gaan lopen. Het was voor mij echt iets van de sportiviteit, het avontuur. Ja, het. maar het was heel erg samen met uw vrouw. Ja, en, en ik heb, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met een vriendin gelopen. Oké. Okay. En mijn vrouw en de man van die vriendin waren onze logistieke ploeg. Hè. Okay. Die, die deden koken en... en ja, het uh, team Johan. Ja, nou ja, <laughs> prima. Ja. Ja. Dus dat is een tip om mee te eindigen. Om Absoluut. Om aan, daar kan bestellen lopen. Absoluut. Nou, en uh, alle mensen vanaf dinsdag en tot en met vrijdag. Sterkte succes, hè? Ja, ja. En u ook? Oh, ik, met, uh... Voor zover ik de wandelaars nog kan bereiken. Ik bedoel, ik kan ze nu niet meer adviseren. Ik zeg he. nog maar even. Sterkt. Ze hebben hun trainingen gehad. Ze zijn voorbereid. Maar kom op, mannen en vrouwen. Uh, uh, ik wil jullie allemaal vrijdagmiddag op de Via Gladiola uh, met bloemen welkom eten. Zo is het. En daar staat hij dan hoor. Marsleider Johan Willemstein. Ik ben ervan overtuigd van de Vierdaagse Dus in Nijmegen. Dit was hem. Twee dingen. Of uh, twee dingen. Dit was de, de zomeruitzending van Max. Uh, meer informatie en uitzendingen terugluisteren op onze site tweedingen.nl. En morgen uh, in deze serie Zomers Vermaak zit hier Robin de Lange... directeur van Oude Hans Dierenpark in Rhenen. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Jij nog spannende onderwerpen in aanbieding? Voetbal, Ja, altijd spannend. Duitsland, Nederland? Dat dacht ik wel. De vrouwen, wat zei Daphne Koster ook alweer de aanvoerder... Uh, wij als Lewinnen moeten die Duitsers bij de strot pakken en verscheuren. <laughs> Kijk, uh, dat yeah. is de tekst. Ja, zegt Luc. Uh, dat dus uh, uh, in ons programma. Verder nog um, een alcoholverslaafde Belg. Uh, die is nu niet meer verslaafd. En die vertelt waarom uh, het zelfs niet goed is... als je alleen maar in het weekend dronken wordt. Uh, dat vinden ze in België. Dat en nog veel meer zometeen De BNN Today. Dit is Radio 1. E. 1 minuut over half 9. Hier is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Brazilië zijn tienduizenden mensen aan het staken. Ze eisen betere werkomstandigheden en een kortere werkweek. Ook willen ze dat het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en het onderwijs worden verbeterd. In 14 provincies zijn snelwegen en andere belangrijke verbindingswegen geblokkeerd. De regering wil iets doen aan mensen die met een trucje minder belasting betalen over hun ontslagvergoeding. Ze stoppen die vergoeding in een stamrecht BV waardoor ze de belasting in delen mogen betalen. De VVD en PvdA willen dat verbieden, bronnen bevestigt het bericht erover in NRC Handelsblad. Bij Delft heeft een flitsteam van de politie voor de vijfde keer in twee weken tijd een file veroorzaakt. Automobilisten die de flitsen zagen staan, trapte op de rem waardoor een file ontstond van 10 kilometer. Rijkswaterstaat vroeg erop het flitsteam om te vertrekken, maar de agenten deden dat pas anderhalf uur later. Is een vaste regel dat een flitsteam op verzoek van Rijkswaterstaat vertrekt als er een flinke file ontstaat. En dat zijn de halfpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. 18 jaar oud en aan de drank, dat overkwam Michael. Hij kikte af, hield een video-dagboek bij en nu staat hij al twee jaar zo droog als de Kalahari. Na negenen, zijn verhaal. Meekijken in de studio, dat kan via radio1.nl/slash de webcam. En mee twitteren uiteraard met hashtag BNNToday. Filemon Wesseling en Bart Meijer, de twee boezemvrienden die voor ons meerijden met de tour. Hun avonturen van vandaag hoor je zometeen. Filemon die is bang voor valpartijen die vaak ontstaan in de sprint-etappes, zoals vandaag. Een valpartij kan natuurlijk de Nederlandse toppers zo hun klassement kosten. Renner Bram Tankink die stelt hem gerust. Ja, Daar moet je niet bang voor zijn, want de angst is slechte geven En als je daardoor laat leiden, dan gaat het niet zo gebeuren. En Bart die zoekt uit wat de VO2-max-waarde precies is. De trainer van Robert Geesing die legt uit wat je nou precies aan die waarde hebt. Is je VO2-max laag, dan weet je zeker dat het nooit wat. Is je VO2-max hoog, wil dat nog niet zeggen dat het wat wordt. Sorry. Ja, ik ga er beter op letten van opnieuw. <laughs> Zometeen meteen uh, na de platen meteen viel in het wiel. Maar is het dan, uh, Luc? Ja, toen stop ik zo meteen na 9 uur met nieuws over de Tour, de Kuip en de kabouterjacht. Ze zijn namelijk interneuzen bezig met een kabouterjacht. Nou, ik vond ze ook al uitermate hinderlijk. <laughs> ja, zeker weten. Ik ja. Ik zie hem! Ze hebben hem gevonden in de <laughs> Zometeen hoor je er meer over na negen uur. Come te En hey, Wat zei je ook weer net Robert Meder over over de wedstrijd? Nou, Nederland-Duitsland, EK ja. bedoel je. Ja. Nou, dat nog 0-0 staat, zei ik. Ja. Dat vind ik heel knap. Als je drie minuten tegen Duitsland speelt... dat al vijf keer op rij Europees kampioen is geworden. Ja. Dus, uh, wil Dus nu naar Ronald van der Geer om de details te horen. Nee, kan. zometeen. Zometeen? Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we eerst naar de Doe Tour. Doe eerst maar wat je kwam doen. Um, dat is nummer drie. Marcel Kittel heeft opnieuw een massasprint gewonnen in de Tour de France. De Duitser was net iets sneller dan Mark Cavendish. En dat hij de Cav nu versloeg in een reguliere sprint... dat maakt deze zeker extra mooi. Ja, de final 200 meters... Were... All or nothing, and uh, I I I could sit in the wheel from Mark Cavendish uh, when he started the sprint. I could also start my sprint, and then uh, I still had that extra punch to beat him. And uh, I'm very proud on it. Ja, Kittel is dus trots op zijn derde zege. Hij kon vanuit het wiel van Cavendish nog een extra jump plaatsen en dus won hij. Belangrijk voor Kittel was het werk van Roy Curvers. Hij nam min of meer de taken over van Tom Velers. Maar die was door uh, zijn val twee, jaar, uh, twee dagen geleden nog niet goed genoeg. Zijn ploeggenoten namen het moeiteloos over Roy Curvers. Zeker super complimenten voor de ploeg, denk ik. Uh, de Tom Veders voelde zich na die val van uh, afgelopen week... toch niet, uh, niet helemaal zeker dat hij zijn werk kon doen. En uh, onder de koers uh, het opgevangen. Dat, hij, uh, ja, dat, hij, dat, hij, uh, dat andere jongens het, op, uh, het laatste werk doen. En uh, ja, zoals je ziet, uh, uh, in deze moeite. Uh, ja, kunnen we allemaal een streepje meer. En uh, nou, het is mooi dat Magda dat er afmaakt. Ja, de laatste kilometers uh, gingen er toch nog wat mennes uh, onderuit, wat renners. Edward Boas van Haken is daarvan het grootste slachtoffer. Hij heeft zijn schouderblad gebroken en is uit de toer. In het algemeen klassement verandert er verder niks. Christopher Froome gaat dus ook morgen weer in het geel van start. En dan, zoals beloofd, de Nederlandse voetbalvrouwen. Ze zijn zojuist begonnen aan het EK voetbal in Zweden. Tegenstander is de eerste poolwedstrijd. Is sterke Duitsland in de eerste poelwedstrijd. Die wordt natuurlijk gevolgd door onze kenner Frank Wielert. Dag Frank, goedenavond. 0-0 nog steeds. Ja, het is nog steeds 0-0 na vijf minuten. En uh, uh, jij wilde ze niet zo heel veel uh, krediet geven, de oranje dames. Ik zou willen zeggen, misschien dan een VO2-maxwaarde hoog. Dat we eigenlijk niet weten wat er uiteindelijk uit gaat komen. Maar uh, omdat het nu nog 0-0 is, uh, in ieder geval bij de ploegen met uh, smart uitgekeken naar dit toernooi. Uh, Duitsland met name omdat ze twee jaar geleden op het uh, WK in eigen land teleurstelden met slechts een kwartfinale plaats. En Nederland omdat ze de EK hadden gehaald voor de tweede keer op rij, vorige keer de halve finale. En nu riepen ze meteen maar brutaal, we gaan voor de finale. Dat is redelijk brutaal, want ze zijn uh, zeker niet de beste... en ook niet bij de beste vier landen op dit EK. Dus uh, je moet toch je uiterste best doen om de halve finale überhaupt nog maar weer eens een keer te halen. En je zou vandaag iets kunnen laten zien tegen Duitsland... dat je de eerste grote kans van de wedstrijd krijgt. Loes Geurts gaat uh, goed voor uh, de bal liggen... en voorkomt zo dat Duitsland al heel snel via Okoyino da en Babi... En dat is de topschutter van Duitsland. Die maakt toch van een moeilijke kans toch nog een aardige kans voor Duitsland. Ja, zij eh, krijgt niet haar eerste doelpunt op dit toernooi al heel vroeg in deze wedstrijd. Maar het geeft al wel een beetje een beeld van uh, de eerste minuten. Nederland verdedigt, Duitsland valt aan. Nederland wil graag voetballen. En uh, heeft een uh, grote mond gehad, een beetje uh, via Daphne Koster... in de aanloop naar uh, deze wedstrijd iets over uh, Duitsers verscheuren. Maar uh, ik zou eerst maar eens proberen overeind te blijven. En dan aan het einde kijken wat er dan nog over. Uh, is in ieder geval de eerste uitslag in de pool van Nederland... noorwegen IJsland. die wedstrijd is net gespeeld. Die was gunstig voor Oranje, want uh, het, daar werd het 1-1. Uh, en die twee ploegen, daar zou Nederland van moeten kunnen winnen. Wat het dan vandaag wordt tegen Duitsland, dat moeten we nog even afwachten. Bij de stot pakken en verscheuren, dat zeiden ze letterlijk. Ja, precies. Nee, ja. Ik denk, doe even de helft, want je had het net al gezegd. Ja, dat kan je niet vaak genoeg zeggen, dit. Ja, klinkt leuk. Beetje oppompen, dit, hè? Zo is dat. Ja. Goed. Mag ik nog even Timo de Bakker zeggen? Ja? Timo de Bakker is een tennisser. Die heeft de kwartfinale van het ATP-toernooi in uh, bestaat uh, bereikt. Hij versloeg de Romein uh, Trojski in drie sets. De Bakker werkte in de derde set zelfs twee matchpoints weg. Het is dus, uh, voor het eerst sinds augustus 2010 dat de Bakker weer in een kwartfinale van een ATP-toernooi staat. Dat is leuk voor hem en leuk voor ons. Zeker. Zo is het. Dat was hem. Juist. Tot tien uur. In je Bretonse trui. Zo is het. Als jij dat vindt, dan uh, vind ik het een Bretonse trui. Dat is. En houd je deeltje Everybody wants to rule the world. 85. Tears for Fears, Everybody wants to rule the world. Fuel in het wiel. Onze eigen vorst van de finale treintjes, Filemon Wesseling. Die volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Hij doet dat samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer. En samen zijn ze op pad. Geven ze een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse schouwspel van de Schakelkoningen. Filemon en Bart, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. finale treintjes, wat zijn dat? Uh, ja, dat zijn de treintjes die dus in dit geval vandaag de, de sprinter uh, afleveren. De sprinttreintjes? <laughs> ja, zo staat het officieel in het uh, wieler woordenboek. Oh, ja, ja? Oké. Okay. Maar hij was nou. niet helemaal uh, uit mijn duim gezoogd, toch? Ik had het ergens bij het rechte eind. Ergens bij het rechte eind. Precies. Ja. En de sprint ja. was ook recht, dus dat klopt helemaal. <laughs> Goed. Heer, um, de vraag is, uh, is er bij Belkin veel veranderd... nu ze de derde en de zesde plek in het klassement uh, bezetten? Ja, de, bij de bus is echt enorm veel veranderd, toch Bart? Ja, het is uh, waar het vroeger gewoon een oase van rust was. Is het nu... Ja, gigantisch druk. Ja, eerst stonden we de hele tijd in ons eentje te wachten op die renners. Maar nu Franse journalisten, Spaanse journalisten... Deense cameraploegen. Het is daar echt enorme, enorme drukte. Ik hoor mezelf ontzettend hard terug. Dus de vraag hier vanuit Frankrijk naar heel Hilversum toe... of het retour iets minder kan. Uh, maar ik was wel uh, bang uh, vannacht. werd ik even wakker. Toen dacht ik van derde plek voor Mollema is geweldig. En ook die plek natuurlijk uh, van Laurens de Dam. Maar... Wat nou als ze vallen? Ik had in één keer had ik die gedachte. Oh, ze, ze zullen toch niet vallen. En net nu het zo goed gaat, want we hebben één keer het meest bekende wielerfragment waarschijnlijk uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Is het moment dat wij een gele trui hadden, onze eerste gele trui in 1951. Wim van Est en ja, net op het moment dat heel Nederland op zijn kop stond, viel die. Ik heb daar een heel mooi oud stukje radio van gevonden. Luister. Wim van Est, een nog onbekende coureur, is met de juiste ontsnapping meegegaan. Vele minuten maakt hij goed, had Wim van Est niet de etappe. Even later mag IJzeren Wim uit Sint willibrord zich in de gele trui hijsen. De eerste Nederlander die leider is in de Tour. Een dag later is heel Nederland in rouw gedompeld. Wim van Est is tijdens de afdaling van de obisken in een ravijn gevallen. Via radio en kranten komen de berichten binnen dat hij nog leeft is een wonder. Ja, dat vind ik zo mooi. Het is soort oude stukjes radio. Prachtig, hè? Ja, het is <laughs> schitterend, Fiedemond. En wij zijn op die plek geweest. we hebben een soort reconstructie daar gemaakt. En toen is Bart, nota bene, die wilde Wim van S. nadoen. Want die is uiteindelijk met uh, fietsbandjes uit het rafijn getakeld. En toen is Bart in dat rafijn geflikkerd. Ja, was mooi, hè. Ja, maar het, het mooie is van, van dit fragment en van Wim van Enst ook, is dat het voor ons ja, een beetje met geheimen om, omhuld is. We hebben dat geprobeerd om na te spelen. We hebben die fragmenten echt keer op keer gekeken. En nou, het lukt ons niet om boven te komen met binnenbanden, want veel te elastisch, dus je komt niet omhoog. Plus, hoe kan het dat er ooit een cameraman beneden is geweest bij Wim van Est... terwijl hij bijna moest huilen? Als een cameraman beneden kan komen, kan Wim van Est ook makkelijk weer omhoog. Ja, wij denken dat er in 1951 al geromantiseerd werd in het peloton. Uh, wat niet romantisch was, was, en dat is misschien een van onze meest schokkende Tour de France gebeurtenissen... die we beleefd hebben, was vorig jaar in Metz. Daar was natuurlijk die vreselijke uh, valpartij waar Wout Post uh, zo nee. erg het slachtoffer van was. Ja, en toen we bij die finish waren, Willemijn, dat, dat wil ik echt nooit meer meemaken. Echt rennen. ...onder het bloed, die een soort waas daarbinnen druppelde... ...op zoek naar hun een, naar een eigen teambus. Allemaal artsen en andere mensen die daar ook niks te zoeken hadden. Uh, die wemelden daar zo in het rond. Het was echt een soort Ja, Misschien overdrijf ik een beetje, maar zo voelde het voor mij wel op dat moment. En daarom dacht ik, ik ga vandaag eens uh, Wout Poels opzoeken ...om onder andere te vragen hoe het nu met hem gaat. Wout Poels, luister. Ai! Ai, en... Daar ligt Westra links. Hunter opnieuw erbij betrokken. Oh, uh, Hogeland wil een ander achterwiel. Het is complete chaos in het peloton. Dan lijkt er even niets aan de hand. Maar dan is ook Poels erbij betrokken. Nou, nou, nou. Wat een no. chaos. Ah, ziet wat een massaliteit, goed uit. jongens. Ja, ik krijg helemaal weer uh, kou rillingen als ik het hoor. Uh, dus vandaag ging ik even naar hem toe uh, bij zijn ploegbus van vanuit DCM. En uh, ja... Sprak even daar met hem luister. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Goed geslapen? Heerlijk. Hey, uh, vorig jaar ben je natuurlijk verschrikkelijk gevallen. Kan je van zo'n val iets leren? Ja, niet zo heel veel, eigenlijk. Ja, je kan altijd op je bek gaan. Dat kan altijd, ja, helaas. Ja. Dat lijkt me wel raar van dit beroep. Dat je denkt van, ja, je, je stapt ochtends de fiets op... maar je weet niet hoe, hoe, hoe je s'avonds bij de finish komt. Ja... Maar ja, dat is ook als je naar het werk gaat en je zit in de auto, dan kun je op de snelweg ook worden aangereden of ergens anders. Dus, uh... Ik kan bijvoorbeeld alleen mijn microfoon meteen laten vallen. Ja, maar als jij je uh, dadelijk verplaatst naar, uh, naar de finish kun je ook onder de trein komen. Oké, okay, dit stelt me wel gerust. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Heel veel succes en wees voorzichtig. Ja, is goed. Ja, dat is, ik vind dat nog steeds zo'n bizar idee dat je rondrijdt. En ja, de kans is natuurlijk echt wel groter dat er een wielrenner valt dan dat ik onder een trein kom. Maar dat je weet dat je die etappe ingaat en dat je op elk moment gewoon snoei en snoeihard op je bek kan gaan. En daarom ging ik ook even naar ploegleider van, uh, van Belkin, Frans Maas, om hem te vragen van kan je daar nou echt, echt niks tegen doen? Luister, Frans Maas. Nou, het is al natuurlijk zo dat we de eerste weken gepasseerd zijn. Dan is het uh, toch zo dat in de finale al mensen uitsturen op het moment dat het echt lastig wordt. En dan krijg je minder dat iedereen van voren wil blijven. En dat we proberen via onze, uh, met name onze klassieke mannen, onze klasse mensmannen uit de, de sores willen houden. Ja, en Bomen zegt zo'n man die, uh, die daarvoor kan zorgen, hè? Bomen, maar ook laser. Ja. Misschien wat minder bekende man, maar die kan het enorm goed om uh, ruimte te maken zeg maar, voor de kopmannen dat ze net... Dat tikkeltje of die seconde hebben om uit de gevarenzone te blijven. Want het was echt zo'n soort etappe waardoor Wiggins ooit uit de Tour viel. Pols vorig jaar viel. Ja, maar Filemon, we moeten niet te negatief pakken hè? Nee, nee, ik ben bezorgd. Ik ben niet negatief, maar ik, ik dacht er wel vannacht even aan. Ik denk, oh, als ze maar op de fiets blijven. Ze gaan op de fiets blijven, komt goed. Nou, komt goed zegt hij, maar ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. Maar ik heb vandaag ook iets heel belangrijks van Frans Maassen geleerd. Luister. En bij uh, het voetbalveld valt je wat zachter als op, op zo'n hard weg, denk dus, ja. Nou, dat uh, dacht ik, dat, is, uh, dat, dat, dat neem je toch zo even mee tijdens zo'n uh, zo etappe. Uh, Bram Tankink, dat is de wegkapitein van Belkin. Dat is een soort aanvoerder van het team. En uh, hij is verantwoordelijk eigenlijk voor, voor het rijden en zeilen tijdens de etappe... als de ploegleiders geen communicatie hebben met die renners. En ik ging ook even naar hem toe om iets te vragen over vallen. Luister... Hoe ga je er nou voor zorgen dat Bauke en uh, Tendam vandaag niet vallen? Ik ben daar zo, zo bang voor. Ja. Ja. ja? ja. Daar moet je niet bang voor zijn. Want de angst is een slechte raadgeven. geven. En als je daardoor laat leiden, dan gaat er misschien juist zo gebeuren. Maar juist in het midden, hè? Als, als iedereen denkt, ja, er is niks aan de hand. Ja. Dus dan, moet wij, je, bam, dan moet je dan moet erbij zijn. Ja, dus wij zitten of helemaal van achter, of helemaal van voren. Ja. En, uh, en dat gaat momenteel gaat het heel goed. En is het nu ook het voordeel dat wij echt in de klasmens staan met die jongens. Dus, dus hier ook wel, er is ook wel wat meer respect in het peloton. ...naar ons toe. Dus later Bouke en loven Rob... ze ook wat sneller voorbij. Het probleem is, het gebeurt altijd op zo'n moment... ...dat iedereen een beetje zit te slapen op de fiets... ...en in één keer, boem, liggen ze met z'n allen. Ja, dat klopt. Dus uh, daar moet je voor waken. Je moet, ja, we moeten gewoon alleen uh, blijven. Het is misschien wel de makkelijkste rit de tour, maar inderdaad, gevaarlijk. Je hebt maar... nog koffie op? Ik heb... <laughs> <laughs> ja, ja, ik heb wel genoeg koffie op, maar daar nou gaat het in die finale uitgewerkt zijn. Dankjewel. Je is wel een beetje gerustgesteld. Oh. Gelukkig. <laughs> dat is de bedoeling. Heb je koffie. Ja, een beetje gerustgesteld, maar niet helemaal. Maar er, ja, er is gewoon echt niks aan te doen. Uh, ja, en dat, dat, dat, dat, dat vind ik toch zo eng. Dat je denkt, de derde plek, het moet niet misgaan, het mag niet misgaan. Ik wil straks in Parijs staan, dat Bouke Mollema gewoon derde is in het Tour de France. Dat lijkt me, dat lijkt me toch geweldig. Ja, dat, dat zou de beste Nederlandse prestatie sinds jaren zijn, uh, Pilemon. Dus uh, ik ging ook maar even naar Bouken toe. Het asfalt, dat is vandaag waarschijnlijk je grootste vijand, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik heb nog uh, 170 vijanden in het peloton natuurlijk elke dag. Dus, uh... Wat ga je er allemaal aan doen om niet te vallen? Ja, Je hebt er natuurlijk niet heel veel invloed op, want meestal uh, ja, 9 van de 10 keer als je bij een valptuin ligt, dan, dan, dan vallen ze voor je en dan kun je geen kant meer op. Maar goed, uh, ja, we moeten gewoon uh, uit de problemen blijven. En, en ja, zeker op een paar belangrijke punten uh, zorgen dat we van voren zitten. Dat lijkt me zo bizar. Je staat zo hoog in het klassement. Het is zoveel waard. Als je even niet opletten, kan het allemaal voorbij zijn. Ja, dat is zo. Ik ja, moet hoort... niet negatief zijn, maar ik ben ongerust. <laughs> ja, maar ja, dat hoort erbij. Hè, weet je? Dat is wielrennen. Kijk, uh, zelfs zelfs de, laatste dag of de ene laatste dag kan je nog vallen en uh, kan je je hele klassement vers verspillen. Dus ja... Goed, uh, je, hebt, je hebt ook een beetje geluk nodig, of in ieder geval geen pech. Heb je nog koffie op? Ik drink geen koffie, oh, nee. Echt niet? Nee, nee, nooit. Je bent wel wakker? Ik ben zeker wakker, ja. Ja, nou, hij is gelukkig wel wakker, maar... En hij is niet gevallen vandaag, want er was een valpartij, daar zat hij net achter, maar uh, hij wist op tijd te stoppen. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Morgen weer zo'n enge etappe. Dan is het tijd voor. Ik snap geen moer van de tour, de succesrubriek van mijn collega Bart Meijer. Bart, waar heb je het vandaag over gehad? Dankjewel, maar ik blijf bescheiden. Hè? <laughs> uh, ja, vandaag, nou ja, laten we allereerst even samen concluderen dat het fijn is dat er nog geen dopinggevallen uh, zijn in de tour. Uh, maar je merkt dat daardoor journalisten, die, die zijn er wel een beetje eager... Die, die letten wel overal op. En dan letten ze eigenlijk allereerst op wattages. Nou, dat onderwerp heb ik al behandeld. Maar wat je ook de term die je ook vaart, vaak hoort vallen, is VO2 max. Nou, je kent wel die beelden van, van, van renners in laboratoria met zo'n kapje op hun mond... en dan wordt eigenlijk ja, gemeten hoeveel lucht ze inademen en hoeveel zuurstof. Nou, VO2 max, daar ben ik vandaag even ingedoken. Interessant.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 Wilt u indruk maken op uw wielervrienden? Let dan goed op. Vandaag gaan we het hebben over een van de ingewikkeldste fenomenen in de wielrennerij. De VO2max-waarde. VO2max. Bewegingswetenschapper Leon Burger van Robiek over wat dat precies betekent. VO2max is de maximale zuurstofopname. En dat houdt in, dat is de maximale hoeveelheid zuurstof die je per minuut kan, uh, kan opnemen... Het gaat bij VO2max dus om zuurstofopname. Maar wat heb je dan aan zuurstof in je lichaam? Uh, zuurstof is nodig om, om koolhydraten en vetten in je lichaam te kunnen verbranden. Hoe meer je koolhydraten jij kan verbranden, hoe meer energie je kan produceren, hoe harder je kan gaan. Dus hoe meer zuurstof jij kan opnemen, hoe meer koolhydraten je kan verbranden, hoe harder je kan fietsen. En daar draait het natuurlijk allemaal om. Rammen op die pedalen. Weten de renners eigenlijk hun eigen VO2max-scoren? Pools? Ja, moet ik even goed denken. Ik weet het allemaal niet zo precies uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk de, de dokter Nanda, die weet dat misschien, want daar doe ik altijd de test. Die weet dat denk ik wel. Geesink dan? v 2 Max ook? Nee, zou ik eigenlijk niet eens precies weten. Moet je Louis vragen? Dat zijn wel die mannen, dat zijn eigenlijk van die vragen, dan moet je een beetje bij de trainers en bij de, dat soort mannen mee zijn. Die zijn er nou altijd uh, iets meer in thuis dan... Uh... Dan de, dan de renners. Oké, okay, op naar de ploegartsen. Nando Liem, ploegarts van Vacan 78 milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht. Dat is een topwaarde. Veel beter zal er niemand zijn in het peloton. Hij zei 78 milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht. Is er niemand beter dan de 78 van Pools? Ik ga naar Louis de la Haye, trainer van Geesink. Wat scoort Robert ongeveer? Ja, die zit echt hoog. Die zit rond de 586. Misschien zelfs dat hij wel een keer hoger nog gescoord heeft. Maar ja, wat zegt zo'n getal? Eigenlijk geeft die VO2-score aan hoe groot de motor is van een wielrenner. Maar ja, net als bij auto's is de grootste motor niet altijd de beste of de snelste. Robert Geesink. Het geeft een beetje aan wat je als renner in principe berg zou moeten kunnen. Maar ja, tussen een testsituatie op een fiets in een. In een afgesloten ruimte en fietsen tegen een berg, op dat is nog wel een beetje verschil, natuurlijk. Het gaat dus om het potentieel van een wielrenner. Kun je bij topwielrenners nog VO2-waardes met elkaar vergelijken? Louis Delahaye. Als jij uh, 100 goede wielrenners pakt, uh, en variërend van uh, nationale subtop tot wereldtop dan uh, onderscheidt het niet meer. Dat kan best zijn dat een nationale subtop een hogere waardescore als Chris Vroom bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Dus in zoverre zegt VO2max mij niet zoveel. Is je VO2max laag, dan weet je zeker dat het nooit wordt. Is je VO2max hoog, wil dat nog niet zeggen dat het wat wordt. Oké, okay, we zijn eruit. VO2max is erg belangrijk voor een topprestatie. Maar in de top zelf zegt VO2max alleen helemaal niets. Het Oranje Klassement... Iedere dag uh, overhandig jij. De oranje trui viel aan de beste Nederlanders. En het leuke is, he, begrijp ik vandaag, dat um, omdat jullie daar nogal mee uh, opzichtig uh, in door de toer wandelen... met die oranje truiën, zijn jullie vandaag de hele dat dag is waar, Dat gevolgd. is niet waar, dat is niet waar, dat <laughs> nee. is niet waar. Heel bescheiden. Ja, okay. Toch Bart? Ja, dat, valt dat, dat, dat, dat kan ik bevestigen hoor. Ja, ja, maar... Dat is echt niet zo, dat is echt niet zo. Nou ja, dan ik dat, dan was er het, een, op radio een Deense televisieploeg die heel goed had opgelet... en die zagen wat jullie deden en dat vonden ze grappig. En toen hebben ze jullie de hele dag gevolgd. Ja, het was heel gezellig. Het was heel leuk. We, komen, we, worden, we worden ontzettend bekend in Denemarken. Ja, ja. Er wonen 5 miljoen mensen. Dat is echt ongelooflijk. Oh ja, ik zit je toch weet. helemaal in de VO2 Max na tekenen. Ik vond het een ingewikkeld item, Bart. Ja, dit was een van de moeilijkste, hoor. Weet je zelf wel hoeveel VO2 Max je hebt? Nee, ja, ik denk rond de 50 of zo. Gemiddeld mensen hebben rond de 50, maar... weet uh, je weet jou ook helemaal niet ik, dus. Ik, ik doe morgen weer een makkelijker item voor je. <lacht> Oké, okay, dan gaan we nu naar het Oranje Klassement. Daar zaten we al in uh, de Oranje Dagprijs. 25e werd hij. Koen de Kort. Luister. Komt gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Niet met Kittel, maar met jezelf. Wat heb je enige idee wat je gepresteerd hebt vandaag? Um, ja, het, het dringt nog niet echt helemaal door, moet ik zeggen. Jij bent de beste Nederlander vandaag. Echt waar? Ja, ja echt? Dat meen je niet? Oh, ik krijg er ook een. eindelijk. Ik ben wel zo jaloers gekeken naar Tom Du die er al met 16 rond loopt volgens mij. Maar nu heb ik er eindelijk ook een. En nu weet je hoe het voelt. Dit moet moraal geven voor meer van deze truien. Ja, hier ga ik echt voor. Nou, uh, nou is het echt. Uh, nou gaat het beginnen hoor. Ja, ik zeg altijd, een rennershand is, is snel gevuld. Dit klinkt op de radio wel heel overdreven. Hier waren die denen ook heel blij mee met de reactie van Koen de Kort. Dus allemaal op deze tv straks. En dan hadden we ook nog de jongster en het lekkere ding, zou zeggen de vrouwen van de Tour de France. Tom Dumoulin, hij kreeg de wit oranje trui. Tom, jongen! Super, hè? Gefeliciteerd! Dank je wel. Hoe ging het vandaag? Ja, super natuurlijk. Als we winnen, gaat het altijd goed. Dus, uh... En dat werk van jou wordt beloond, want je hebt uh, het yes. oranje-witte truitje dik verdiend. Wauw. Beste jongeren. Geweldig. Ja, dat is super. Hoeveel ja, heb je er eigenlijk ondertussen? al? Uh, vier, volgens mij. Maar uh, er mogen er nog uh, heel veel bij komen. Dan uh, kan ik uh, mijn eigen wielerploegje starten. Mooie reacties. Daar krijg ik helemaal een warm gevoel van. En dan om af te sluiten. Uh, want we krijgen een beetje een droge bek van het, het gelul. Uh, een hele frisse etappe wijn. Ik moet even zeggen. Ik heb al die wijnen samen ge, uh, uitgezocht met Jurjen Schmenk. Ontzettend veel bedankt voor Jurjen. Het zijn fantastische wijnen. Uh, we hebben alle, alle dagen hebben we er ontzettend veel lol van. Tot uh, in de late uurtjes. Uh, hij komt uit de tuin van Frankrijk. Dan heb ik het over de Touraine. Hij komt van Domaine de Marseille. Hij smaakt naar gras. Uh, naar tropisch en naar persik uh, en de wijn die heet de Sauvignon Touraine. Dat was het. Heren, ja, heerlijk. proost Prezie. en ademain zou ik zeggen. We hebben nog meer van die flessen wel, toch? Ja, we hebben zo'n uh, zo zo kartonnetje met zes. Nou, gelukkig, ik dat hij al op was. Ademain! <laughs> Volgens mij al lichtelijk beschonken staat. Morgen weer zo meteen weer to-day.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 En ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Stedertrip New York? Kom vliegwinkelen. En boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl. Dit is Radio 1.